Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. CDA-leider Buma wordt de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. De gemeenteraad heeft hem voorgedragen als opvolger van Vert Kroonen... die naar de Eerste Kamer vertrekt. De vader en opa van Buma waren ook al burgemeester in Friesland. En Buma, een geboren Fries, zit al 17 jaar in de Tweede Kamer voor het CDA. Sinds 9 jaar is hij fractievoorzitter. In 2012 werd hij gekozen tot lijsttrekker. De politie zegt dat de huldiging van landskampioen en bekerwinnaar Ajax... geslaagd en feestelijk is verlopen, zonder grote incidenten. Er zijn 26 mensen opgepakt, de meeste voor lichte vergrijpen, zoals belediging. Voor het eerst in jaren waren de festiviteiten op het Museumplein... en niet naast de Johan Cruijff Arena. Er kwamen ongeveer 100.000 mensen op af. Burgemeester Halsema werd bekogeld met blikjes bier. verdediger De Ligt ving één van die blikjes op voordat hij Halsema kon raken. Bij de FNV zelf dreigt een staking. Werknemers dreigen na woensdag het werk neer te leggen... als de aangekondigde reorganisatieplannen doorgaan. Omdat de vakbond kampt met financiële problemen... omdat er steeds minder leden zijn... dreigen ongeveer 400 mensen hun baan te verliezen. En de Britse premier May heeft haar conservatieve partij beloofd... dat ze opstapt na de volgende stemming over de brexit. Die is begin juni. De deal van May met de Europese Unie over een vertrek van de Britten... werd al drie keer met een grote meerderheid weggestemd... De opvolger van medi zal waarschijnlijk voor 31 oktober worden gekozen. Dan moet de brexit een feit zijn. Het weer nog, vanavond en vannacht veel bewolking. Af en toe valt wat regen en het koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst bewolkt, soms regen. Later breekt in het oosten de zon af en toe door. Het wordt 13 tot 18 graden. In het weekend op veel plaatsen temperaturen boven de 20 graden. Maar er is wel kans op flink wat wolken waar een onweersbui uit kan vallen. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1333 hier op 7M Zandvoort. Nog een uurtje een nieuwe heet, muziek op je eigen lokale radio. En we beginnen uh, met uh, Juliet Lyons, The Light Within, Songs for Yoga Healing and Inner Peace. Ja, mooi hè, al die subtitels. Daarna komt Anne Zweten met uh, Before Today, Beyond Tomorrow...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 on Peaceful Radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com That's Spiraling Music.